Het weer lokaal kan nog dichte mist voorkomen. Die lost de komende uren op. Later vandaag, vooral in het zuiden, zon. In het noordoosten kan een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden en staat weinig wind. Morgen iets meer zon bij 19 graden. Woensdag ook geregeld zon en nog een gaatje warmer. Dit was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad nog viel op de A12 richting Den Haag tussen Blijswijk en Noorddorp. 4 kilometer.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 Verdwijnen mijn gedachten. niet denken. Het blijft een uh, bijzondere plaats. Deze van uh, Gert Spadroel en zo bijzonder... CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, inmiddels uh, kwart over vier geworden. Dat betekent tijd voor de Pit Report. Ja, het is uh, een beetje stilletjes qua nieuws, maar toch heb je wel wat te melden, Albert-Jan. De grote prijs van Mexico kan vooralsnog gewoon doorgaan op 29 oktober. Het Autodromo Hermanos Rodriguez...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 Here is uh, Armin van Buuren in the Sunny Days. She woke up in the morning With the sunrise in her eyes But all that she sees is darkness And she won't tell you why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 We gaan nog een plaatje draaien en daarna weer meer nieuws. En die is van de, de Pointer Sisters. Your heart so freely. Your sweet sensation. You're my invitation to.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 SS Agion? Ken je dat? Nee, nooit oh, van gehoord. Nou, dat zal wel een uh, Japans merk zijn. En het model is een Corando een TD 2.9 HR type 4x4 en gebouwd in 2001. En dat allemaal voor minder dan 500 euro. Flink toch knap. Zij gaan dus uh, van start tijdens deze Amsterdam Dakar Challenge op 28 oktober 9, 2017. Ehm... Um,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 got vibrations, excited, good, good, good my <laughs> so she's somehow close to now. Softly smile, I know she must be kind. 7000 kilometer, had je het daarover? Ja, 7000 kilometer, ja, zijn, niet te geloven zeg. Ze zijn drie weken onderweg. Ongelooflijk. Ja. En die auto moet het uh, volhouden, begrijp ik? Tuurlijk, want die moet nog geveild worden daar. Oh, ook nog, ja, oké. Okay. <lacht> nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Eigenlijk dat ik uh, erachteraan moet draaien dat plaatje van uh, mijn autootje, weet je Ja, no? dat wou ik dus niet doen ja. voor de jongens. Dat is ik zo sneu. Hoor. Oh ja, ja dat ja, is ja, ook ja, zo. zo sneu. Het is uh, vier, overal vijf, daar komt hij weer aan. Weer Monty. En Monty stelt zich wederom zelf even aan u voor.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 Prachtige dagen achter de rug... terwijl dat hij met het gevolg dat hij naar twee dagen... gedeeld tweede stond in het algemeen klassement. Kijken we nu naar een tussenstand van dag drie... Moving Day genoemd... vinden we hem terug op uh, plaats 16... met een totaalscore van min 9... en hij staat momenteel op hole 10. De leider is uh, Bjerngaard... met min 14... en die is ook uh, ter hoogte van hole 10. Maar goed, maakt maak, Luid een, een slag goed... Dan, dan springt hij gelijk naar een gedeelde zevende plaats... want daar vinden we een heleboel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 For dancing, or romancing, but I give in to the rhythm and my feet follow the beat and I'll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 Set you down, my lady, love Now Let me tell you that It's not easy To keep love going smooth You know people are people and They all have their moves But it's so nice Just to have someone uit jouw tijd, hè, Albert-Jan, deze? Dit is, dit is uit mijn... Ja, uh, ja, ja, ja, ja, precies. Dat dacht ik al. Vandaar <laughs> dat ik hem ook draaien Speciaal voor jou dan even. Eh? In de Bij deze is dat ook weer Guilty Pleasure <laughs> muziek, Guilty Pleasure, he? ja. ja dat, dat is het inderdaad. <laughs> de single van uh, Lou Ross en The Lady Love. Hoe gaat het uh, met wielrennen? Nou, ik moet zeggen, in het peloton uh, zijn toch een viertal Nederlandse dames terug te vinden. Met, uh, met om een kleine halve minuut voorsprong uh, nog een uh, kopgroepje van uh, vier...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 Dus het hele weekend een wielerspektakel in Bergen. En heel veel Nederlanders die hopelijk gaan winnen, Albert jan Ja, dat zou mooi zijn. Ja, zeker. Nou, straks om vijf uur, dan is hij er weer. Entertainment Feel met Fred Heij. Gewoon lekker blijven luisteren naar ZNV Salvoort. Goedemiddag allemaal. A in a foreign land. Uncle Sam does the best he can hear in the army now. de dienstplicht, Albert Jan. 1978, lichting 4. Ja, dat dacht ik al. Dat <laughs> zag ik al aan je geworden. Jor, uh. de status quo in, uh, in the army. Nou...